Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Marianne Lange De Grauwe Razer, deel 1. De hoorspelredactie heeft lang getwijfeld of ze het verhaal over De Grauwe Razer wel de ether in kon sturen. Er komen namelijk krachttermen in voor die een schadelijke invloed op de luisteraar kunnen hebben. Krijgt de teter, bijvoorbeeld. Ach, u hoort het wel. Tussen de vlakte van Lammermoer en het slot Bommelstein... bevindt zich het land der Zwarte Bergen. Een gebied dat in een kwade reuk staat. In de diepe kloven en ravijnen huist woest roversvolk. De spelonken worden bevolkt door allerlei levensvormen... die nu niet ter zake doen. En de bergtoppen worden bekroond door bouwsels... die als verblijfplaats voor onzalige gedrochten dienen. Toen heer Bommel dan ook besloot om met de oude schicht de kortste weg naar huis te nemen... was het met een bezwaard gemoed. Maar hij was het reizen beu... en hij verlangde naar een maaltijd... zoals alleen Joost hem die kon voorzetten. Vandaar dus dat Tom Poes en hij... koers zetten naar het gebergte. Ze bereikten het op een herfstige namiddag. De goed onderhouden weg ging over in een hobbelpad... dat vrij stijl omhoog voerde. En voordat ze het wisten waren ze omringd door donkere rotsformaties... die een onheilspellende aanblik boden. Gelukkig kwam er al spoedig een soort huis in het zicht. Oh, het is toch eigenaardig hoe een heer zelfs in dit soort gebieden... een gastvrij dak weer te vinden. Een schilderachtig hotelletje. Zie je wel, jonge vriend? Die jeugd tegenwoordig. Nooit eens blij of dankbaar. Wat heb ik nu aan hm na een doorrede dag? In de grauwe razer. Kijk, kijk, gasten. Gaat u zitten, hooggeborene. De avondlucht is wat kil, maar u hebt hier een prachtig uitzicht. Onder u bevindt zich de kneelkoekloof en daarvoor u verrijst de zwarte drens wat mag het zijn? Raapstelensoep en stroopiet. De, de, de, de, de wat? De zwarte Drens. Die berg daar waar die ruïne op staat ziet u wel. Ja. Er is nog een aardige geschiedenis aan verbonden. Want van geslacht tot geslacht is het bewoond geweest door monsters. Die op reizigers loerden. Wat mag ik u opdienen? Het gewone mij? Uit de knekelkloof stegen kronkelende te omhoog. Zodat het vervallen bouwwerk op de berg in de lucht scheen te hangen. Er huiverde een doodse stilte over het landschap. Wat is dat, Tompoes? Een monster, denk ik. Een wat? Nou, wat ben je toch onaardig, jonge vriend? De omgeving is een beetje drukkend, zoals ik al zei. Een gevoelig heer heeft dat direct in de gaten. Het is dan ook heel ongepast om zulke grapjes te maken. Het is geen grapje. Kijk. Daarboven in die ruïne gaat een lichtje aan. Lichtje? Wat, wat, wat kan dat zijn? De grauwe razer, denk ik. Hij is zeker opgestaan nu de zon onder is. Eet u smakelijk, hooggeborene. De, de grauwe razer? Is dat het monster dat op reizen gesloert? Bestaat het dan nog steeds? Zover ik weet wel... Oh. Ik heb het nooit gezien, maar van geslacht op geslacht wonen daar de razers boven de knekelkloof. En soms, als de wind deze kant op waait, kan men hen horen tieren. Ik, ik, ik begrijp het niet. Dit is heel onaangenaam voor lieden van mijn stand. Grijpt de politie dan niet in? Het loeren op reizigers schijnt een weinig in onbruik te zijn. Ik ben er tenminste nooit bij geweest en wat niet weet, wat niet deert, weet u. Ja. Zo denkt de politie er ook over... Laat uw soep toch niet afkoelen, heren. Uh, ik, uh, ik, ik heb toch niet zo'n trek. Ik ga liever naar bed. Ach, wat is dat nu jammer. De raapstelen zijn heerlijk getrokken. U bent toch niet bang, hooggeborene? Dat is niet nodig hoor. Het gedroog hokt daar maar in zijn bouwval en raast en diert in eenzaamheid. Uh, Een heer is nooit bang. Maar soms heeft hij ineens niet zo'n trek. Heel gewoon. Uh, ga je mee naar boven, Ja. Uh, ik, ik zet een kast voor de deur. Men kan nooit weten. De zwarte bergen zijn een vreemd gebied. En als doortrekkend reiziger moet men op alles voorbereid zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je wat? Ga jij maar veilig in het bed liggen. Dan slaap ik wel op de vloer eronder. Om de eerste aanval op te vangen. De volgende morgen rees de zon waterig boven de nevels uit. En in dat bleke licht was het landschap veel minder neerdrukkend dan de vorige avond. Het belooft een mooie dag te worden. Weliswaar heb ik niet zo goed geslapen. Het bed was wat hard. Maar mijn ijzersterk gestel kan daar wel tegen. Ik ben blij dat te horen, hooggeborene. Mm -hmm. Ik was een ogenblikje bang dat u mijn verhaal niet goed had verdragen. <laughs> dat monster, daar heb ik geen last van gehad hoor. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik weet niet waar u naartoe gaat, heren, ja. en ik ben blij dat u geen angst voor die grauwe razen hebt, want wanneer u naar het zuiden moet, voert de weg langs de berg omhoog en dan komt u vlak bij zijn slot. De onderkant van de berg, de Zwarte Drens, was nog in de nevelen van de nacht gehuld, maar de ruïne zelf tekende zich scherp af tegen de bleke ochtendlucht. In deze bouwval heerste een voortdurende schemering. De diepliggende vensters waren met vodden en ragen afgesloten. De lucht die in de sombere vertrekken hing was dan ook muf en van schimmelgeur doortrokken. Op de vochtige vloeren en wanden woekerde een welige zwammengroei die, omdat het meubilair grotendeels tot wrakhout vergaan was, de voornaamste stoffering vormde. In deze neerdrukkende omgeving sleet de razer zijn eenzaam leven. Daar het van zijn voorouders een onaangenaam uiterlijk en stuitende manieren geërfd had, werd het reeds als kleuter door iedereen gemeden. Praten had hij niet geleerd en de weinige uitdrukkingen die hij kende waren afkomstig van de oude kraai die zijn vader hem op zijn sterfbed had nagelaten. Sterrepen! Daar woorden van deze strekking niet opwekkend zijn... verzommerde het monster meer en meer. En toen het de jaren des onderscheids bereikt had... was het een echte, grauwe razer geworden. Een Domme leider! Het leven van de half sleet. had Een Grote koker! Een de teken! Oeh, een akelig gebouw. Toch hebben hier heren gewoond, jonge vriend. Dat gepraat over monsters kan, kan best overdreven zijn, wat jij. Hm. Soms wonen monsters in de mooiste huizen, heer Olly. We kunnen beter weer doorrijden. Onzin. Hm? In mijn praktijk als heer heb ik reeds zo dikwijls met allerlei soorten figuren te maken gehad. Ik ben niet bang, dat moest je weten. Sterker nog, ik zou wel eens even binnen durven rondkijken. Uh, hallo. Uh, <tie> Is hier iemand? Voorzichtig. Monsters zijn meestal gevaarlijk. Luister eens, jonge vriend. Soms ben je knap vervelend met je waarschuwingen en terechtwijzingen. Ik ben een gerijpt heer en die toon van jou past je niet. Als hier werkelijk een monster woont, schrijft mijn plicht me voor om deze streken van te verlossen. En als het hier niet woont, is er niets te vrezen. Ben ik duidelijk genoeg? Goed, volg me dan en zwijg verder. Oh, niemand te zien, net als ik dacht. En hier hebben lieden van stand gewoond. Oh, kijk maar eens naar dit kloeke schilderij. Een echte edelman. Al is zijn uiterlijk wat grimmig als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel... Uh... Reklaas! Oh, de kribbel! Wat wat wat, wat, wat, wat? was dat? Riep daar iemand. Krokkenkotten! de Krokkenkotten! Het monster, de, de, de rauwe grazer, wat, wat, wat, wat moeten we doen? Stil zijn. Met mo monsters niet onrustig maken, dan worden ze kwaad. Stil. Heep oh. Foei. Was me dat schrikken. Het is maar een onaanzienlijk ventje. Uw gedrag is vlegelachtig, heer Raza. Het is hoogst ongepast om gasten met ruwe woorden te bejegenen. Men kan een bobbel niet met een krukkelde repel vergelijken, heer Razer. Dat getuigt van slechte manieren. Oh, oh. Deze keer zal ik het nog door de vingers zien. Maar laat het niet weer gebeuren. Niet alle bezoekers zijn zo langmoedig als ik. Huh? Huh? Pas op, heer Olly. Die stoel. Waar ben ik? Opgelapt Wat is er gebeurd? Wat is er Opgekrikte Wat is er gebeurd? Wat is Pijngrubbel! gebeurd? Hier hoor ik niet! Tampoes, ja, wat waar, waar uh, is er Hier, kom hier. er gebeurd? Wat we moeten weg. Wat ah, Krukkende tremel, pak op! Boren gebracht. Hier naar beneden. Als we eenmaal buiten zijn, durft hij ons niet te volgen, denk ik. Misschien is vluchten toch wel verkeerd. Het monster handelde uit angst, wil ik wedden. En nu het denkt dat wij nog banger zijn, wordt het flink. Op dat moment voelde hij een beweging achter zich. En toen hij zich bliksemsnel omdraaide, zag hij dat de grauwe razer als een flits op hem afschoot. Zonder de moeite te nemen om de traptreden te gebruiken. Het zou er slecht hebben uitgezien wanneer Tom Poes hem niet in de gaten had gehad. Nu bukte hij zich, zodat de geweldige slag die voor hem bestemd was geweest, de muur boven zijn hoofd trof. Oh, deze aftocht mist iedere waardigheid. Voor een heer zijn deze scheldwoorden onverdraaglijk. Het kan wel een onaanzienlijk ventje zijn, maar dan wel met een onnatuurlijke kracht. Zo bolderden ze beiden over de bouwvallige ophaalbrug die de ruïne met het bergpad verbond. Ze hadden het midden nauwelijks bereikt toen het stuk metselwerk achter hen op het plankier stortte. In de donderende slag schoten de vermomde planken los en nu werden de ongelukkigen omhoog geworpen als stenen uit een katapult. KUZIEK De weg die langs de zwarte drens naar de ruïne van de grauwe Razer voerde liep over een diepe afgrond. Deze was door middel van een hangbrug passeerbaar gemaakt en op het houtwerk daarvan waren heer Bommel en Tompoes gekaatst. We, we, we, we, we, we, we, we. we moeten verder. Kom gauw. Maar ach, nog is het verslag van hun martelgang niet ten einde, want daar zwaaide opnieuw het monster uit de schaduw van zijn bouwval nader om zijn bezoekers verder te brutaliseren. Met een grommend geluid stortte het zich op de ketting, zette er de tanden in en... En voordat de vluchtelingen het einde van de hangbrug hadden bereikt, viel het bouwsel uit Elkander. Zodat ze de grond onder de voeten verloren. Macht! <totstuk> goed... Daar zijn we goed vanaf gekomen. Het had veel erger kunnen zijn. Erger? Hoe bedoel je dat, erger? Wat, wat, wat kan er nu nog erger zijn? Wat er vanmorgen gepasseerd is, is erger dan alles wat ik ooit heb meegemaakt. Het gevaar van dit monster is niet te beschrijven. Schat maar, maar, maar nu is het afgelopen. Ik ga er een einde aan maken, al zou de onderste steen boven komen. Ik... Oh! Heer Olly gaf een schop tegen een rotsblok dat daar lag, om uiting aan zijn woede te geven. Het was maar een nietig trapje dat de driftige heer meer pijn deed dan de steen. Maar de gevolgen waren vreselijk. Deze steen hield namelijk een dun uitgeslepen stuk rots op zijn plaats. En die vormde op zijn beurt het steunpunt voor de overhangende oever die zich onder de Zwarte Drens bevond. Door heer Olly's woedeaanval werd dit ragfijne evenwicht ruw verstoord. De steen sprong weg, de rotsnaald viel om, de oever begon te verzakken, de Zwarte Drens scheurde. En daarop kwam het gehele bergmassief dreunend en krakend naar beneden. Wat gebeurt er? Het, het, het gehele bergmassief stort in, oh, oh, oh. met het kasteel van het monster. Oh, wat heb ik gedaan? Dit is mijn schuld. Ach, de toren van hier Heer is iets vreselijks. Dat had ik moeten bedenken. Oh, kijk, kijk, daar valt een hele steun weer. Hoe ontzettend is dit alles. U hebt wel een goed einde aan dat monster gemaakt. Er blijft niets overeind. Maar, maar, maar zo heb ik het niet bedoeld. Heus, geloof me. <tie> O, vreselijk. Door een ogenblik van drift heb ik de schamele behuizing van een ongelukkige verwoest. En wie weet hoe dit beklagenswaardige wezen zich bij de val bezeerd heeft. Hoe zal ik het ooit weer goed kunnen maken? Stil eens even. Hm? Daar beweegt dat. Daar is het monster. Lopen, heer Bono. Daar heb je het nu al. Wat moet te doen? Lopen! De oude schicht. Dat is mooi, heer Olly. We kunnen rijden. Kom gauw. Heer Olly? Wat doet heer Olly nou? Hij loopt naar dat monster toe. Heer Olly! Het huil niet zo. Het is eigenlijk allemaal je eigen schuld, nietwaar? Ik bedoel, je bent heel ruw en onbeleefd tegen me geweest. En een Bobbel verdraagt zoiets niet. Ik werd driftig, bedoel ik. Ik heb je berg niet expres omgegooid. Ik bedoelde het zo niet. Heus niet. Ik zal het goed maken. Dat beloof ik je. U, huil niet meer. Je hebt een moeilijke jeugd gehad en je hebt nooit liefde gekend. <laughs> Arm schepsel... Dat gaat nu anders worden. Ik ben een heer voor wie geld geen rol speelt. Met zachtheid en begrip zal ik je tot een nuttig lid van de maatschappij maken. Toppelaar! Jammer kok! Wat gaat u nu doen? Wat wilt u met dat afschuwelijke ventje? Herstellen wat ik bedorven heb. Hm? Ik heb de stille wereld van dit ongelukkige schepsel vernietigd. En dat schept verplichtingen voor een heer van mijn stad. Ik neem het mee naar een fraaie omgeving, als je begrijpt wat ik bedoel. Hebben we dan nog niet genoeg ellende gehad? Laat hem hier, waar het hoort. Anders komt er alleen maar narigheid Genoeg. Van. Open de bagageruimte en pak een deken. Ik begrijp deze beklagenswaardige. Hij is niet aan licht en ruimte gewend... en daarom moet hij voorlopig een beetje in de schepering blijven. Het zal wel even duren voordat hij de schoonheid van de natuur zal kunnen genieten. Maar in een mooie omgeving, ver van de slechte invloeden uit zijn jeugd, komt hij wel tot zichzelf. Dat zul je zien. Hey. Hey. Hey. O oh, gouden lover, o oh, tover van de late herfst, hoe oh, gloeit uw bladeren doen. Hey. Vidouk. Een stuitend toneeltje. Kermisgasten weet ik. Hoe storend is dit. Neem je niet kwalijk, maar Ma Mag ik er even langs? Par exemple. Het is Bommel met zijn makkers. Net als ik dacht. Gedaan is het met de tover van de late herfst. Ja, het begint al koud te worden. Mag ik even langs, buurman? Ik heb twintig uur gereden, ziet u. Daarom wil ik nu graag eerst even naar huis... voordat we weer eens gezellig kunnen praten als heren onder elkaar. Opgelakt, kruithuis! Stuk schrootkoek! Maar nu? Wat deunt dit vommel! Grap! Rijden heer Ollie. Direct breekt het monster los en dan is het te laat Het is een misverstand maar kies Ik kom het morgen wel even recht zetten Moedie Dit gaat te ver Ik laat mij niet ongestraft beledigen Door de circus troep van de platte bobbel Een vloekende kraai en een Een, een fidonk Deze vlek moet worden uitgewist Lakeien, Doet uw handschoenen aan en dan fris de handen uit de mouwen. Ik beloof u een extra drinkgeld. Dit geluid herken ik wanneer men mij toestaat. Daarna nadert heer Olivier uit de vreemde. Ach, het was rustig zonder hem, maar toch ben ik blij dat hij er is. Nu krijgt het stofafnemen weer een diepere betekenis. Welkom thuis met uw welnemen. Hebt u een goede reis gehad? Oh, dat kon beter zijn, Joost. De rit was zeer vermoeiend. Ik heb 24 uren achter het stuur gezeten. Zeer betreurenswaardig. Mm -hmm. Dan zal een kopje soep zeker smaken, Olivier. Ja. En een glaasje melk voor de jonge heer, vermoed ik. Komt u gauw binnen. Ik zal wel voor het voertuig en de bagage zorgen. Helaas heb ik geen maaltijd gereed. Maar als u mij toestaat, zal ik snel een krachtige bouillon uit een pakje trekken. Grote koker! Grote koker! Lijmgaren! U moet mij verschonen, heer Olivier. Ik heb geen kennis aan dit dier. En ik weet niet waar het vandaan komt. Maar uh, uh, uh, als u mij toestaat... <lacht> Laat maar, Joost. Uh, het is een gedresseerde kraai die we onderweg zijn tegengekomen. Uh, een aanhankelijk beest. Oh, huh? Zorgen, druk, uh, Dat praten kan. Ik hoor het. <lacht> een pratende kou. <lacht> Hoe aardig. Um... Ik zal nu de bagage eerst even naar binnen brengen als u mij toestaat. Maar, uh, pas op laat de bagage maar even liggen, Joost. Heer Ollies Razor zit er bovenop en ik weet niet wat hij ermee wil doen. Dat weet ik wel, jonge heer. Alles heeft hier in huis zijn vaste plaats en die ken ik beter dan heer Olivier, als ik zo vrij mag zijn. Ah! Ja. Oh, heb je hier pijn gedaan? Is het goed afgelopen, Joost? Ups. Nee. Als ik zo vrij mag zijn, ik heb een oh. ernstige schok gehad. Het is slecht afgelopen. Wanneer ik mij althans zo mag uitdrukken. Er is iets losgeraakt, vrees ik. Alleen je boord. Het had erger kunnen zijn, hoor. Ik had je trouwens gewaarschuwd voor heer Ollies razer. Van razers heb ik zo geen verstand. Maar u had me wel eens mogen vertellen dat er een gedrocht in de bagageruimte zat, jongeheer. Ik moet er wel even aan wennen dat heer Olivier weer thuis is. Alles was hier zo rustig en vredig... dat ik onverwachte schokken ontwend ben. Het was heel vervelend. Maar ik moet je hulp hebben, Joost. Heer Bommel heeft op reis kennis gemaakt met een monster... en dat heeft hij meegenomen om het te verbeteren. Hoe zegt u? Monster? Wat bedoelt u, als ik vragen ja, mag? Maar... Weer thuis. Ach, hoe anders had ik me dit voorgesteld. Maar voor een heer die het goede zoekt, is er geen rust weggelegd. Juist. Huh? Als ge uw slaapje uit hebt, zult ge u moeten verantwoorden, Amis. Voor wat? Verantwoorden, zei ik. Maar... Voor de beledigingen die je mij hebt doen toevoegen. Daarvoor zult geboeten. Uh, een, een duel? Maar, maar het is allemaal een misverstand, Marquis. Werkelijk. Ik heb u niets doen toevoegen. Die kraai voegt uit zichzelf. Een razertje voegt mee, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik, ik heb dat niet in de hand. Waar, Spaar me uw laffe uitvluchten. Nou. Voor een duel zijt ge trouwens te plat. Een gepaste kasteiding is hier meer op zijn plaats. Leopold? Oh, oh, oh. Help! Joost! Topoes, help! De, dat zijn woestelingen die, die mij leed willen doen. Nog meer leed? Dat is niet mogelijk met uw. welnemen. De maat is vol. Heer... Heer Olivier heeft belet. Wat ik... hier. ...zal een les zijn voor de onbehouden rekel. Filonk, het gaat toch stuitend toe? Ik hoop toch dat mijn lakijen het niet te bont maken. Een gepaste kasteiding is op zijn plaats... ...maar dat gewone valk pleegt er dikwijls een divertissement. <tie> Uitgegroeide, wieke figuur. Zelfs een eenvoudige strafoefening kan ik niet aan u overlaten. Misschien hebben wij de krachten van deze... ...bommel wat onderschat. Maar dat ge bij uw werk geen handschoenen draagt... ...stempelt u tot non-valeur. Genoeg gepraat. Herstelt uw erreur en begeeft u opnieuw naar binnen. Wij kunnen dit pand niet verlaten zonder dat mijn eer hersteld is. Opgekraamde halfsleet. Rijpelaar. Ach, pleu! Tegen zoveel platgeweld is geen verfijning opgewassen. Ik moet mij op andere maatregelen bezinnen. Zwamdraad. Uitgetrokken zwamdraad. Ik, ik heb dit niet bedoeld. Alles vroep me uit de hand, als u begrijpt wat ik bedoel. Toch hebt u het krachtig aangepakt. Als ik mij tenminste zo mag uitdrukken. Oh, het is vreselijk. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft meemaken. Daar kan ik in komen, als u mij toestaat. Ik heb de indruk dat hier niet de juiste maat gehouden wordt. Toch horrompel de halsvlag! Kropte Neem nu deze vogel. Een pratende kou is aardig, maar dit soort uitdrukkingen is ongepast, als u mij permitteert. En ik had hier net stof afgenomen en de tafel in de was gezet. Het is allemaal de schuld van het monsterje. Ja. Waar is de razer gebleven? De razer? Ja? Waar is het monster gebleven? Als dat hier vrij rondloopt, vervalt alles tot gruis. Uh, uh, uh, zoek hem juist. Pijn! Krothuis! Het zoeken naar monsters laat ik liever aan u over met uw welnemen. Ik heb hier genoeg te beredderen. De sfeer is beklemmend wanneer u mij toestaat. De goedemiddag. Uh, laat ik u niet storen, doch ik ben dadig met het zamelen van gelden voor een reistocht naar de Himalaya's. Daar houdt zich een monster op dat men de schrikkelijke sneeuwman noemt. Een monster? Uh -huh. In de Himalaya? Daar is nu geen tijd voor, professor. Ik ben bezig een monster te vangen dat zich hier ergens verstopt heeft. Ah, dat is interessant. Ja. Ik dacht dat de heer Bommel ziet ganz komisch uit... Huh? So in Sabelfertigkeit hastig. vertellt ihr doch rüstig. Der bestudierung von beutenordentlichen Lebensformen ist meine Spezialität. Hm. Welche Art von Monstrum sucht ihr? Welke genus? Het monster dat ik zoek is de grauwe razer. Ja? Het woonde in de Zwarte Bergen. Mm -hmm. En omdat het in behoeftige omstandigheden verkeerde, ja. heb ik het meegenomen. Aha. Maar geen woord van dank heb ik gehad, professor. Deze razer is bezig mijn huis in puin te leggen, als u begrijpt wat ik bedoel. Als ik nu maar wist waar hij zich verstopt had. Rustig! Wij moeten dit wetenschappelijk aanvatten. Anders geraken wij in een... Chaotisch Denkleven. Yeah. Ik begrijp dat uw monster-sword leidt aan woede aanvallen. Nou, zeg denk... Uitzicht uh. dat. Wat doet het voor boosaardigers? <tankt> Wat is er gebeurd? Het is de gouden rage. Het zat in die kist. Doe nou wat. Ik kan niet opstaan met al die en Er zit een ijzerle spijl in mijn mond. Oh. De grauwe gazer is weer bezig geweest. Dat zeg toch. Help me deze kooi, Poes! Zo, de stupkooi. Ja, dat is vervelend. Probeer dat schermmasker voorzichtig om te draaien, heer Olly. Dan gaat het vanzelf wel af. Ik ben nu net met de kraai bezig. Voor het temmen van het monster, ziet oh. Gelukkig gewenst. Dit is eerst een monstrum. Kunst, zakke, wat? Ik ga zofort in een onderzoeking maken. Oh, uh ja, w -w -w -w -w help me eerst uit deze kooi, professor. Ik kan niet kijken, en niet praten. Ja, ja, wonderbaar. Ik weet dan, wat er ongetom is. Het is door deze deur gespringt. Ik volg het zo fort. Joost, uh, Joost, roept u. Heer Olivier? M mijn schermasker. Ik, ik, ik zit klem in deze traries. hier betreurenswaardig. Maar u moet me verschonen. Ik kan niet alles tegelijk doen als u mij toestaat. Eerst moet er geredderd worden. Daarna zal ik u helpen bij uw toilet. Ah. <totstuk> oh, hoe vreselijk is dit alles. Zal ik dan mijn jonge leven verder moeten slijten... achter de tralies van een schermmasker? Mijn huis bevalt tot een ruïne. Het personeel keert zich van mij af. En er is niemand die zich iets van mijn leed aantrekt. Zoete razer. Zeg dat eens. Zeg eens zoete razer. Zoete konger. Nee. Krijg de tetter! Nee, nee, dat is niet aardig. Zo kom je niet verder. Je moet leren om vriendelijk te spreken. Luister goed. Schaam je je niet? Zoete broodjes bakken met het marmel... terwijl je vriend opgesloten is achter ijzeren spijlen. Help me, lieve. Sst. Verjaag de vogel niet. Sandra! Het is stuitend. Maak dit masker los, jonge vriend. Of ik praat nooit meer tegen je. Oh. Het is mooi. Kraaien vangen met lief gepraat, Terwijl je vriend en beschermer in nood verkeert. Toch er was nog geen nood. Dat masker was een beetje verbogen en ik dacht dat u zelf wel... Je dacht helemaal niet. Kan jij je voorstellen wat er omgaat in een heer met een ijzeren masker? Hm? Begrijp jij wat men achter zijn denkt wanneer men zijn huizenpuin ziet liggen? Heb jij je afgevraagd waar de grauwe razer rondwaart? Nee, dat niet. Maar we moeten hem toch verbeteren. Daarom wilde ik met de kraai beginnen. Nou, Schep met die kraai! Het is een grof dier en de manier waarop jij met hem omgaat is walgelijk. Help me liever om de razer te vinden. Hij bevindt zich ergens in Bobbelstein en wie weet wat hij voor vreselijks doet. <tries> Professor, u steekt met uw hoofd door het kelderraam. Wat is er gebeurd? Het monster. Heeft het monster u bezeerd? Paul, de monster is een buitenordentelijk ongepleegde knaap. Hij heeft oh. mij aangevat en door de gieten oh. geworpen. Tans ben ik uitgezet aan zijn luimen. Help mij, bid ik u. Vlug, heer uh, We moeten hem naar buiten trekken uh, voordat er nog meer gebeurt. Ja. Uh, uh, uh, uh. Goed, oh, oh, daar heb je het al. Het monster valt aan. Dat geloof ik niet. Het is aan het zingen. Het is dronken. Mijn raapbrand. Een halfsterke sterke knap. de beding. Schrikkelijk. Trek mij toch gevallig uit het venster. De raapbrand had zich zozeer van de razer meester gemaakt. Dat hij zich aan scherts te buiten ging. En de geleerde een speels klapje gaf. Over het hoofd van zijn gast hierheen belandde de professor op het gazon. Doch zonder zich de tijd te gunnen om een weinig te bekomen... sprong de professor overeind en repte zich naar zijn auto die bij de ingang stond. Eh, eh, ik ga toch niet weg, maar blijf toch. Ik heb wetenschappelijke hulp nodig. Intussen had de razer de fles half leeg gedronken en daarbij menig lied ten gehore gebracht. Doch nu werd hij door een vreemde lodderigheid bevangen, zodat hij zich op de vloer van de kelder uitstrekte en de ogen sloot. Zijn getier verstomde en een snurkende ademhaling verriet dat hij in slaap was gevallen. Nu stak de kraai de kop door de vernietigde vensteropening om een nieuwsgierige blik op zijn meester te werken. Wat hij zag wekte ook zijn dorst op en met enkele wiekslagen daalde hij naar de plas die de omgevallen fles veroorzaakt had. Tom Poes, die het dier opmerkzaam volgde, zag hem doende en nu kroop hij op zijn beurt voorzichtig naar binnen. Dit is mijn kans. We zitten nu eenmaal met het monster opgeschreven en heer Olly zal zich steeds dieper in de moeilijkheden steken om het mormel te verbeteren. Maar dat kan het beste gebeuren door de kraai. De monster moet getemd worden. Pauw, dit is ja gans schrikkelijk. Recht op hand, boos aardig genus. Het kan alleen onschadelijk gemaakt worden door de wetenschap, dat is klaar. Maar niet door de mijne. Ik zal de raad van een specialist moeten trekken. Nadat de hoogleraar zich thuis had verbonden en verkleed... begaf hij zich naar het oude gedeelte van de stad... Waar de Ontsporings- en Voogdijraad kantoor hield. Daar liet hij zich aandienen bij de voorzitter van die raad, een zekere dokter De ja, Goede dag, ik kom hier met een probleem, vereerde collega Zeesknijpfe. Het is een wetenschappelijk vraagstuk dat mij boven de hoed gaat. Ik zal u gaarne terzijde staan, als dat tenminste binnen mijn vermogens is, maar. Het moet al vreemd lopen wanneer dat niet het geval zou zijn. Gaat u zitten en vertel maar eens. En nu is de vraag of dit monster een knaap is of deze knaap een monster. Ik weet het niet, het is mm -hmm. niet Hans, mijn terrein. Nee, het lijkt me ook meer iets voor mij. Dit soort gevallen komt hier dagelijks voor, mag ik wel zeggen. Monstervorming bij de jeugd en jeugdvorming bij de monsters. Maar met zachtheid en begrip is veel te bereiken. Dat is ja, schoon. Gaat u dan mede, hoogvereerde heer dokter. En stel mij toe dat ik toekijk hoe u dit geval aanpakt. Dat kan mij van pas komen wanneer ik de schrikkelijke sneeuwman ga vangen. Met genoegen. Kijk, in dat bouwwerk sloot men vroeger knapen op die monsters waren. Men liet ze daar in duistere cellen verkommeren. Gans doeltreffend, maar niet wetenschappelijk. Naar mijn idee. Nee, niet waar. Het was vreselijk. Tegenwoordig behandelen we deze gevallen heel wat liefderijker en zindelijker. De tijd dat monsters in ruïnes werden opgesloten is voorgoed voorbij. Het monster heeft van mijn huis een ruïne gemaakt... Hoor nu toch eens, Joost reinigt de studeerkamer. Het is vreselijk. Ik meende dat deze fraaie, kunstzinnige omgeving een mooie invloed op de razer zou hebben. Maar in plaats daarvan heeft de lummel mijn erfstukken tot zijn eigen pijl neergehaald. En overal sta ik alleen voor. Neem nu Tom Poes, die liever bij zo'n kraai zit... Door de dan Door de oh, Vreselijk. Ach, nu is de grauwe razer weer uit de kelder gekomen. Het is de razer niet hoor. Het is de... Het is de kraai. Hij heeft raapbrand gedronken en daardoor kon ik hem vangen. De kraai. Ben ik dan nog niet genoeg gekrenkt? Breng hem weg. Breng hem naar de dierenbescherming voor een voor goed doel. Reklaar. U snapt het niet. Als u de razer wilt opvoeden, moet u met de kraai beginnen. Opgelapte Luister maar omdat de vogel hem alleen maar scheldwoorden geleerd heeft, begrijpt de razer geen nette taal. Daarom. Genoeg! Van jullie heb ik niets te verwachten. Mijn goede vader zei altijd: Olle jongen, je moet je moeilijkheden zelf onder ogen zien. Wel nu, dat gaat doen. De goede dag. Daar ben ik weer. En met mij is de zeer geleerde Zilskneipfer. Wij komen de Bammelmonster in orenschouw nemen. Oh, juist. Ik geloof dat heer Olivier het reeds in oogenschouw neemt, als ik me zo mag uitdrukken. Uw bezoek komt een weinig ongelegen. Het huis is nog niet geheel aan kant, daar ik herhaaldelijk onder de voet gelopen ben. Wanneer u mij toestaat. Ik bedoel... Aan uw ijver ligt het niet. Maar wij hebben de indruk dat hier een ontspoerde jongere onderdak gevonden heeft. Die ja. vorming behoeft. Hm -hm. Bedoelt u dat u de razer komt halen? Mm -hmm. In dat geval zou ik u gaarne aandienen. Ik overwoog reeds om mijn ontslag te nemen, want de huishouding vergt thans te veel van mijn zenuwen. Als ik zo vrij mag zijn. Aha. Wat een toestand. Ach, hoe dikwijls heb ik dit reeds in mijn praktijk meegemaakt? Kelderjeugd en drinkgelagen, ja, ja. Het is duidelijk dat de knaap hier onder zeer slechte invloeden verkeert. Help mij even, professor. Wij moeten het beklagenswaardige wezen zo vlucht mogelijk aan deze omgeving onttrekken. Ja, ja collega Van, van Zelf. Huh? Hm. Huh? Huh? <laughs> ja. oh. Stuitend. Maar ja. Wat wil men? Worden. Dit huis is een verwaarloosde ruïne. Ja. Als jongeren monsters worden, moet men altijd naar hun omgeving kijken. Het komt altijd uit. Het is niet waar. Deze omgeving heeft geen monster gemaakt. Het monster heeft deze omgeving gemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Geef acht, De monster kan je aanvallen Geen angst. Geen angst. Ik heb de stakken geheel onder controle. En de taal die je uitslaat is tekenend voor zijn opvoeder. Opgekraamde halsliet. Krijg de middel. Dit is zijn leermeester. Deze kraai heeft de razer opgevoed. Zwangsja. Opgekraamde halsliet. Halsje. Misselzwang. Dit doet de deur dicht. Deze omgeving is wel de meest weerzinwekkende die ik ooit ben tegengekomen. We zullen het pand onbewoonbaar laten verklaren... en tevens de dierenbescherming waarschuwen. Gelukkig is deze jongere nu in goede handen. Kom. Pa, oh, ongehoord... Ik heb grote erkenning voor de manier waarop u deze monstrum kalm houdt. Dat is mijn overwicht. Ja. En ervaring natuurlijk. Wanneer ik een ontspoorde rustig toespreek. Ja. Oh. Pas op, het monster is nu versuft door de drank, maar als hij bijkomt is het te laat. U moet deze kraai... Een kraai, jawel. Een leekje hoeft mij niet te vertellen hoe ik handelen moet. Het zou misschien wel goed zijn als jij ook eens een tijdje... een zindelijke verzorging kreeg, ventje. Dan moeten ze het zelf maar weten. Ze snappen geen van allen hoe belangrijk de kraai is. Maar misschien kan ik het heer Olly uitleggen als ik de goede woorden gebruik. Ach, het is ver met mij gekomen. Toen ik als eenzaam heer dit huis bewoonde... was ik omringd door schoonheid en gemak... Toch toen ik mij het lot van een ongelukkig schepsel aantrok, verviel mijn aanzien tot puin als iemand begrijpt wat ik bedoel: dat gaat... dat is... oh, Zwijg, mormel. en jij ook toes, hm? je loopt er maar rond met dat beest in een kooi. En mij, je vriend en beschermer die het goede zoekt, laat je in de steek eenzaam waar ik door de puin en iedereen loopt over me heen, is het dan fout om een monster goed te willen doen? Nee, maar dat goed moet u goed doen. Mm -hmm. En daarom moeten we deze kraai... Kraai? Jij bent je kraai? Wie ben ik nog? Grote kraaiers, ga weg! Dit is meer dan een heer van mij verdragen kan. Tom Poes bracht de vogel naar zijn huisje... en daar hing hij de kooi aan een balk op. Vervolgens stak hij zijn kachel aan... zette thee... gaf het scheldende dier een hoop kaas... en ging tenslotte in een gemakkelijke stoel zitten. Heer Bommel begrijpt het niet... Hij denkt dat ik jou voor de grap beter wil leren praten. Kale, halfslik! Maar het is geen grap. Ik ga je beleefdheid leren. Vezel, prakvezel. Juist, zulke taal maakt iemand vervelend. Je moet die woorden dus afleren. Gelukkig zijn we nu van die ruwe woorden af met uw welnemen. De razer is in vertrouwde handen... en die betreurenswaardige vogel is door de jonge heer meegenomen... Scheldwoorden werken verruwend, als u mij toestaat. Ja, ja. Erg verruwend. Alles is kort en klein geslagen. Het is heel droevig, Joost. Zegt u dat wel, heer Olivier? Een ogenblik dacht ik zelfs dat het opruimen mij te veel zou worden wanneer ik zo vrij mag zijn. Maar nu is alles weer fris aan kant. We kunnen met een schone lei beginnen. Ach, wat schone lei. Het is hier nu wel erg kaal geworden. En ik heb het monster niet kunnen helpen. De grauwe razer was naar een inrichting gebracht... en nu werd hij door de beide geleerden... dokter Zielknijper en professor Pudelwitskowski... op een brancard door een lange gang gereden. Dit is mijn neuropedagogische kliniek. Hier worden jeugdige monstervormen weer in het rechte spoor gebracht... Door de rust van deze witte, lichte ruimte... ...en de verantwoorde vormgeving... ...worden heel mooie resultaten bereikt. Gans interessant. Maar wat is de rechte spoor voor een monster? Een liefdevolle vorming. De fout ligt altijd bij de opvoeding. Ook in dit geval. U kunt dat horen aan de taal die het ventje uitslaat. We zullen het analyseren dan zult u zien dat er een gewone knaap tevoorschijn komt. Ik ben blij dat het monster in bevoegde handen is. Het was te veel voor me, dat zie ik nu in. Ik kan van een monster geen gewoon iemand maken. En toch vind ik het zielig. Waarom zou dat ventje altijd schelden? Ach, die jonge vriend is nog steeds met de kraai bezig. Wat zou die toch van plan zijn... Ik kan er even langs gaan om mijn belangstelling te tonen. Misschien ben ik wel een beetje kortaf tegen hem geweest. Dag, jonge vriend. Alle oh, half sluit. Ik heb nog eens nagedacht en ik zou toch wel willen weten... wat je met dat ongemanierde beest van plan bent. Wel, we moeten bij het begin beginnen en het begin ligt bij deze vogel. Nee, de leier! Ziet u, de razer heeft nooit iets anders dan deze taal gehoord... en daardoor is hij zo geworden. Schrippelkop. Bedoel je, oh, ik zie ineens wat je bedoelt. Wat een vreselijk denkbeeld. Ja. Een kleuter die nooit een lief woordje heeft gehad. Zoals olke of zo, als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, dat is erg. Zo had ik het nog niet bekeken. Daarom moet de kraai anders leren praten. Want de razer luistert alleen maar naar dit beest. Voor alle anderen is hij bang. Bang en eenzaam in een duistere ruïne. Ja. O, hou op, jonge vriend. Het gemoed loopt me over. Huh? Ik, ik moet, moet gaan. Ik, ik, ik moet... Reklaars! Schuifelbeen! Oh, wat wordt er toch veel geleden. Geen wonder dat het ventje groot en snout. Het heeft nooit liefde gekend. Opgevoed als het is door een tierende vogel. Het is verschrikkelijk om aan zo'n kindertijd te denken. Nee, het was verkeerd voor mij om het arme ding aan een paar vreemden mee te geven. Het kan me niet schelen wat Joost zegt. Razertje heeft het gevoel van een heer nodig... en niet het verstand van botte geleerden. Dat is duidelijk. Ontspan je... Denk eens terug aan de tijd dat je nog kleuter was. Wat herinner je je? Hoort u wel. Deze woorden wijzen op slechte woningtoestanden. Zo'n analyse is hoogst interessant voor ons vaklieden. Paul, zijn woorden duiden op nederdrachtige praat. De dondersteen heeft hinder van de lampenschein. Maar wat ik wil weten is dit... Is deze levensvorm in een persoon of is hij in een monstrum? Een aardige vraag. Personen zijn altijd monsters wanneer zij niet begrepen worden. Luister maar. Zijn gepraat duidt op liefdeloze behandeling in het ouderlijk huis. Ach ja. Enkele woorden zijn genoeg om een geheel verhaal te ontvouwen. Aan een geschoolde vakman. Het gaat om een paar woorden. Die kunnen voor jou niet zo moeilijk te leren zijn. Als je ze kent, mag je uit de kooi. Opgeklapte miezel. Dat moet je vergeten. Die onzin heb je van een onaardig iemand gehoord. Luister nu goed. Dan zullen we met iets gemakkelijks beginnen. Zeg eens, lekkere thee? Kruis de teter. Nee, thee. Lekkere thee. Lekkere teter. Nee, ja, ja. Heer Bommel had zich met flinke tred naar de kliniek van dokter Zielknijper begeven. Enige ogenblikken bezag hij de verantwoorde inrichting met walgende blikken. Toen wende hij zich tot enkele verplegers die zich bij de ingang ophielden. Ik kom de razer halen. Een klein monstertje dat niets doet dan grauwen en snauwen. Dan zit het hier vol mee. Heb je hier gele kaart bij je opa? Ik heb geen kaart en ik ben geen grootvader. Ik wil de heer Zielknijper spreken. Als heer kan ik niet dulden dat het ventje in deze kille, liefdeloze omgeving opgesloten wordt. Hier gaat zijn zieltje ter gronde. Nou, nou. Kalmaan, vadertje. Dit is een modelinrichting. Dat kan me niet schelen. Laat me door, Lemos, Rustig, rustig. Nu hadden de verplegers er genoeg van. Ze namen de opgewonden bezoeker in een stevige greep om hem de uitgang te wijzen. En dit bracht heer Olly tot het uiterst. Laat los! Doorgeschoten klakruizen! Hij wordt al rustiger. Laat los! Doorgeschoten klakruizen! Huh? Huh? Schuil kop! Ralf, sleep! Sst, stil maar... We begrijpen je. Achting, ik ken de ongehoorlijk kracht des monsters. Het is ja ganz opgerecht. En dan gaat iets schrikkelijks gebeuren. Ah, ah. Doorgeblazen doorgaat. Benger! Een geval van jeugdvorming bij een monsterbroeder. Ja, ja, de stakker valt terug in zijn ware aard. Gauw met hem naar de dokter. Waar is die? In die, die behandel kabel daar. Oh, rustig. Oh, oh, oh. Oh, Heel goed hoor. Nu kunnen we je baas verbeteren. Je zult eens zien hoe vlug hij even aardig is als jij. Krijgt de thee? Nou. Heer van stand? Ja. Theeleider? Nee. Oh, de eeuwige goede band. Dit alles is de schuld van uw wanoordelijk binnendringen. Uw stuitende scheldwoorden verstoorden mijn liefdevolle behandeling. Ik, ik, ik kwam voor razertje. Ik scheld niet stuitend, bedoel ik. Ik bedoel, dat heeft de kraai mij geleerd. Niet mij, maar een razertje, als u begrijpt wat ik bedoel. Zoete razer. Lekkere thee. Huh? Mooie bloemen. Heer Van Start. Ik zie wat u bedoelt. Deze aardige kraai krijgt de schuld van uw ruwe taal. Ik walg van u. Walg, krotter! Walg! En nu genoeg gebeuzeld. Ik begrijp dat de heer Bommel hier een zorgelijk geval is. Nochtans ontbreekt mij de tijd om hem een behandeling te geven. Ik heb een monstervorming onder handen die ernstiger is dan de zijne. Wacht even. Wanneer u de grauwe razer wilt helpen, moet u de kraai? Krijgt de teter met je kraai. Verlaat thans mijn kliniek. In de reine witte sfeer van dit gebouw is geen plaats voor proefnemingen met babbelend gevogelte eruit. Ik weet wanneer ik te veel ben. Wij bobbels hebben een zuiver gevoel voor die dingen. Kom, topoes. Wat nu? Onze pogingen om te helpen zijn op niets uitgelopen. Wat gaat er nu met razertje gebeuren? Neem een goede lantaarn mee, broeders. Er bestaat een kans dat het monster naar de zolder is gevlucht. Ze zoeken meestal donkere plaatsen wanneer ze zich willen verbergen. Duisternis en kwalijke geuren trekken deze beklagenswaardige aan. Jawel, dokter. Goed. Bestijg thans de trap en doorzoekt de vliering grondig met uw lantaarn. Doch bedenk dat het geval over grote kracht beschikt. Jawel, dokter. Ik zal het liefdevol in de ondergreep nemen. Die redt het wel. Ja. U hebt uw lantaarn niet tijdig ontstoken, broeder. Daar ligt de fout. Ik ga zelf wel. Lekkere thee? Lieve razer. Zoete razer. Heer van stand. Wil je thee? Lekkere thee? Het is eigenaardig. Er gaat iets moois van de vogel uit, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij roept mijn zachtere gevoelens wakker. Wat jij, jonge vriend. Ja, maar ja. het gaat eigenlijk om de zachtere gevoelens van de grauwe razer. Ja, dat begrijp ik. Dat bedoel ik juist. Mijn zachte gevoelens gaan uit naar dat arme monster... dat onbegrepen door die duistere... ik, ik bedoel door die lichte kliniek dwaalt. Ik wil hem helpen. Dat wilde u vanmiddag ook al, maar u hebt gezien dat het niet gaat. Vanmiddag is nu niet. Een heer heeft tijd nodig om te rijpen. Bij nacht en tijd zal mij gelukken wat overdag niet mogelijk scheen. En als ik het arme monster niet help, zal ik geen rust meer kennen. monster, ik zal u helpen. In het heldere licht zal ik bereiken wat in duisternis en schemer niet mogelijk is. Ontspan u en luister dan goed. Maar de enige... Ga maar rustig slapen, jonge vriend. Ik weet wat mijn plicht is. Doe het niet, heer Bommel. Er komen alleen maar moeilijkheden van. De enige manier is om de kraai... Te... Ach, wat? Dat is allemaal mislukt. Ik weet nu iets beters. Ik heb intussen een list bedacht. De jonge vriend denkt dat hij de enige is die denken kan. Maar ik heb een goed idee gekregen. Hoe houden ze razertje zoet in die inrichting, dacht ik. Heel eenvoudig. Door licht, natuurlijk. Licht en zoete praatjes. Dat is de behandeling van zielknijper. Ja, ja, men moet aan licht wennen. Alles moet helder zijn. Dat verdrijft troebele gedachten. Alles wordt steeds reiner en witter om ons heen. Wit is mooi, wit is prettig. O, oh, wat is licht mooi. Ik kom voor een spoedgeval. Ik moet onmiddellijk dokter Zielknijper spreken. Ja, oh, dat kan iedereen wel zeggen. Hebt u een blauwe kaart? Oh, die heb ik niet, maar ik heb hier papieren die beter zijn dan uw kaarten, goede vriend. Hier, die zijn voor u. Oh, dank u. Ik denk zo licht dat ik geen idee heb. Maar het moet al raar lopen wanneer een bobbel geen list kan verzinnen. Oh, net wat u zegt. Ik zal zien wat ik kan doen, meneer. Ah. Waar gaat het over? Uh, over het monster? Ik kan iets listigs vertellen. Uh, iets belangrijks bedoel ik. Eén hey, momentje. Licht is prettig. Oh, wat is licht mooi. Ik houd van licht. Licht is prachtig. Wat is er, knuffels? Er is iemand om u te spreken over het licht. Over het monster, meen ik. Het is erg belangrijk, zegt hij. Het is een dikke heer in een ruitjesjas. In een ruitjesjas? Jawel, een echte heer. Hij komt iets listigs vertellen, zegt hij. Voor die heer ben ik niet te spreken, Knuffels. Je stoort mij ernstig, vriend. Ik ben hier aan een behandeling bezig. Ik poog licht te brengen in dit verwarde brein. En jij komt me met een torbele figuur aan die van puin en duisternis houdt. Heb je dat al? De hoofdschakelaar is omgedraaid. Oh, dat heeft die jas gedaan, denk ik. Ik zeg. Zou... Oh. Doorgeslagen licht. Oh, wee. als met de hoofdschakelaar omdraait gaat er een bel. Daar heb ik niet op gerekend. Wat nu... In het licht van de volle maan kon men donkere figuren waarnemen... die uit het stemmige vertrek naar buiten geslingerd werden. Heer Bommel had de loop der gebeurtenissen niet afgewacht. In paniek stormde hij de verduisterde kliniek uit... om pas te blijven staan bij het hek dat de inrichting beschermde. Razertje, zoete razer, kom dan. Kom bij oom Olly. Uh, lekkere thee... Uit de zwarte omtrekken van het opvoedkundige gebouw maakte zich nu de gedaante van het monster los. Het raasde naden met een geweldige snelheid, zette zich af op de tors van zijn beschermer... en terwijl deze dof tegen het pad sloeg, verdween het in de nacht. Oef. Het is dus weer misgegaan. Ik heb het wel gezegd, heer Olly. U kunt tegen Zielknijper niets beginnen. We hadden beter. Ge... Ah, wat? Er is niets misgegaan. Mijn list heeft heel goed gewerkt, jonge vriend. Onthoud dat. De dokter is te midden van zijn verplegers uit de kliniek geworpen. En dat was een mooi gezicht. De maan was juist vol, als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Het lijkt me nogal ruw. Daar krijgt u last mee. Houd je aanmerkingen voor je. Mijn list is geslaagd en het monster is bevrijd. Nee, wat me dwars zit, is dat het geen woord van dank voor me overhaalt. Het heeft me op de grond gegooid en toen is het in de nacht verdwenen. Dat zit me dwars. Sta ik hier voor een onverbeterlijk geval? Zo vraag ik me af. Excuseer, heer Olivier. Ik ben uit mijn bed gebeld. Als u mij toestaat, de politie wil u spreken. Zo, je bent onverbeterlijk, bommel. Uitvluchten zullen je dit keer niet helpen. Onder valse voorwensels ben je in een erkende kliniek binnengedrongen. Goh, niet waar. Mijn voorwensels waren niet vals. Ja. Misschien slim, maar vals zijn wij, Bommel, niet. Dat laat ik mij niet zeggen. Wat jij, Tom Poes? Uh, uh... Voorwensels dus. Ja. Je hebt de hand gehad in de ontsnapping van een minderjarige... die ter beschikking was gesteld. Ja. Je bent medeplichtig aan daden van geweld. Ja. Uit! Ik ga je opschrijven. Hoe is je naam? Ik heb al gezegd dat u last zou krijgen... Last? Dat is een te zwak woord. Bommel, Olivier B., inwoner te deze steden, zal zo zwaar worden gegrepen... dat iedere schurk ervan zal staan te kijken. Je bent er de schuld van dat er in deze stad een monster rondwaart. Maar misschien zal je straf worden verminderd wanneer je helpt om het te vangen. Want zolang de grauwe razer hier op prooi loert, zal geen burger rustig kunnen slapen. Nu wilde het geval dat het monster juist een prooi gevonden had. Bij het krieken van de dageraad had het namelijk een kring stuifzwammen en boleten ontdekt onder een oude boom. En knorrend van genoegen deed het zich daaraan te goed. Hij verslond met gretigheid een groot aantal van de zwammen en hij was daar zo in verdiept dat hij de tijd vergat. Doch toen de zon boven de rees en het landschap in een rode gloed zette, keek hij gehinderd op. Deze woorden hadden natuurlijk geen invloed op het natuurgebeuren, zodat het monster de handen voor de ogen sloeg en begon te rennen. Een bepaalde richting nam het niet. Het enige wat het lichtschuwe wezen zocht, was de vochtige schemering die het sinds zijn kleuterjaren gewend was. Daar, voor hem, lag de ruïne van de oude gevangenis, die oplettende luisteraars zich misschien nog zullen herinneren. Een groepje bonte kraaien zweefde om de bouwval. En hoewel deze vogels de kunst van het spreken niet meester waren... maakte het geheel toch een vertrouwde indruk op de razer. Krothuis! Doorgebogen! Krothuis! Het is al ochtend. De zaak is een beetje anders gelopen dan ik gehoopt had. Maar misschien kan je je baas ergens vinden. En dan moet je hem een paar goede woorden leren. Zodat hij een nuttig lid van de maatschappij kan worden. Begrepen? Lieve razer. Ja. Prettig thuis. Thuis is fijn. Mooi weertje. lekker een thee. Gezellig. Gezellig. Niet lang daarna streek de oude kraai neer op een afgebrokkeld vensterkozijn van de oude gevangenis. En keek verrast naar beneden. Daar stond de grauwe razer. In de schemering van de bouwval. Tussen de brokstukken. Kra, kra, kra, licht mooi licht krottenhuis. Zoeterazer. Ah, zoeterazer licht krottenhuis. Zoeterazer. Zoeterazer licht krottenhuis. MUZIEK Heer Bommel had zich intussen na lang en somber peinzen een helm op het hoofd gezet. Hij verzag zich van het schild, rijdte Tom Poes een lans toe... en verliet huis en haard om aan zijn vreugdeloze monsterjacht te beginnen. Ach, ik kan je niet zeggen hoe mij dit tegen de borst stuurt. Maar ik heb geen keus, jonge vriend. De grauwe razer moet gevat worden... Ik wil wedden dat heel Robbeldam op het ventje loert. En wanneer het straks een geduld verliest en iets doms doet, krijg ik de schuld. Ja, dat spreekt. Er spreekt niets. Hm? Ik bedoel, ik spreek. En jij kunt beter luisteren wanneer een rijp en ervaren iemand aan het woord is. Hm? Het monster moet dus gevangen worden, zei ik. Maar het moet ridderlijk gebeuren. Met zacht geweld en een mooi voorbeeld. Dat heb ik nu wel geleerd. Niet het geweld van de moderne tijd. Dat heeft reeds zoveel gemaakt in dit jonge leven. Ja, dat bedoel ik nu, als je begrijpt wat ik bedoel. Een overvalwagen van de Rommeldamse politie... gewapend met geweren en traalgasbommen op zoek naar het monster. Gruwelijk, dat geweld. Denk men nu werkelijk dat men een verwaarloosde minderjarige... kan opvoeden met schietuig en uniformen, jonge vriend. Bullebas denkt dat wel, ja. En u denkt dat u het doen kan met een schild en een lans? Dat, dat, dat, dat denk ik helemaal niet. Maar ik weet dat een mooi voorbeeld heel belangrijk is. Zelfs een razer zal onmiddellijk het verschil voelen... tussen een auto vol geweldenaars en een eenzaam heer met een nobele helm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee? Goed. Je bent jong en nog dom. Leer dus dat dit een afschuwelijke wereld is om in te leven. Als monster zijnde. Aan de ene zijde loert de wet met traangasbommen om je te onderdrukken... en aan de andere kant probeert de wetenschap om je te vervormen. Oh, kijk uit, heer Olly. Daar komt... Uh... Bah, de wetenschap, die kletst maar wat. En wanneer je niet oppast, raak je verstrikt in een net van praten. Uh, pas op! Oh! Het voertuig passeerde rakelings en een vangnet dat erop gemonteerd was... schepte de betogende heer in het voorbijgaan. Oh, dat was een ganz bijzonderes geluid... Ik dacht, het heeft een monster minder de schrik. Maar ach, het is de bommel. Hoe maakt u het? Oh, slecht. U, u moest eens schamen. Is dit de wetenschappelijke manier om een monster te vangen? Dit wordt niet. Oh, houd me tegen. Laat me eruit, bedoel ik. Ten slotte gaat het erom de grauwe razer te vinden en een bruikbare burger van hem te maken. En dat schijnt iedereen te vergeten. Lekker thuis. Mooi krothuis razer. heer van stand. Hier is hij. Mijn idee heeft gewerkt. Dat moet ik gaan vertellen. Ik zie dat u daar een zogenaamd volnetsysteem hebt ontwikkeld, professor. U richt zich op de dierlijke monstervorm, merk ik. Wij gaan daarentegen van het humane monster uit... Ah. kalmerende poeders en rustgevende injecties zijn ons wapen. Hmm. Maar wanneer wij de handen één slaan, hmm. zullen we waarrempel wel slagen, professor. Is het dan iemand die aan mij denkt? U bent degene die mijn wetenschappelijke behandeling heeft onderbroken. Oh. Het is uw taak om het monster terug te voeren in de armen van de wetenschap. En zolang u niet kunt zeggen waar het beklagenswaardige schepsel is, past u slechts zwijgen. Ik weet waar het oh. is. Hij zit in die gevangenis daar. Zit het beklagenswaardige wezen daar? Ja. Ach, dan moet het geheel zijn ingestort. Maakt uw injectiespuitjes gereed, broeders. Kom, professor. We moeten ons op het ergste voorbereiden. Oh. Ik heb een idee. We moeten zo gauw mogelijk naar de stad. Maar, maar, maar die arme razer dan. Ik, uh. ik moet hem helpen. Ja. Misschien kan ik met geld en goede nee, woorden... Als u met geld wilt helpen, moet u in Rommeldam zijn. Maar... En de goede woorden kan het monster nu misschien zelf wel vinden. Broeder, houd uw spuitje klaar. het thuis. Hij hm. gaat aanvallen. Oostwest, thuiswest. Mooi klophuisje. Pauw, de sachte inborst brengt baan. Gans aan. Moeder, ah, een tas tee zal schmaken. Met een weinig citroen bid ik. Pas toch op. Hm. Citroen, lekker. Lekker citroen. Lekker citroen. Klaagde thee. Lekkere thee. Uh. Mooi krothuis. Hier grijpt iets eigenaardigs plaats. Broeders, haal met de grootste spoedhulp. Ah, lekker. Wij kunnen dit niet alleen aan. Ik sta voor een fenomeen dat het ergste doet vermoeden. Deze zachtmoedigheid is een preambule tot een volledige razende frenesie. Rept u, broeders. Wij, Wij reppen ons, ons, dokter. dokter. Of je in die gevangenis daar wilt komen, commissaris? Daar zit die razer met een zachte frenesie. De dokter offert zich op voor de wetenschap, maar hij kan het niet rooien. Mannen! Deze gevangenis is het verdachte pand. Omsingel het! Paul! Hier ben ik. En daar is de verdachte. Op heterdaad betrapt met zachte frenesie. Tssst, gaat u beiden voorzichtig achteruit. Als u uit de vuurbaan bent, kunt u springen. Maak geen onverwachte bewegingen waar het monster van zou kunnen schrikken. U stoort de wetenschap. Ja. Er heeft een omwenteling in dit ventje plaatsgevonden. Het begint te communiceren ja. en wij observeren hem. Het verstaat onze spraak. Een monster omdat spraak verstaat... kan ganz wonderbaar omgesteld worden. Spraak? is spraak. Ja. Lieve razer, heer van Stout.